Goedemorgen, ik ben Joke Eertsra en dit is het nieuws van NOS op 3. De economie heeft minder last van de tweede coronagolf. Het lijkt erop dat horrorscenario's van een economische dip van 8% dit jaar van tafel kunnen. De Krim zal uitkomen op een dikke 4%, blijkt uit cijfers. Maar volgend jaar wordt wel spannend, vertelt verslaggever Nick Wouters. En voor volgend jaar, dat is dan het negatieve, is, is er wel groei, dat is... Uh, nou, de meeste mensen vinden dat positief dat er groei is. Maar dat, die groei is wat minder dan waar op Prinsjesdag nog rekening mee werd gehouden. Maar het is ook niet zo'n dramatisch verschil dat je kunt zeggen... die tweede golf heeft alles op zijn kop gezet. Ook zal de werkloosheid volgend jaar waarschijnlijk verder stijgen. Bedrijven krijgen dan minder steun van de overheid. Dus zullen veel mensen hun baan kwijtraken. Een flinke brand in een flat in Capelle aan de IJssel gisteravond. Twee mensen raakten gewond, ze liggen in het ziekenhuis. Deze vrouw maakte de brand van dichtbij mee. Er kwamen vlammen uit, die heb ik nog nooit gezien zo, zo erg. Ja, het was, was niet uh, prettig en het ruikt ook nog in mijn, in mijn woning. Hoe de boel in brand kon vliegen is nog onduidelijk. Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen. In twee jaar tijd is de salariskloof in ons land nauwelijks opgelost, zegt de CBS. In het bedrijfsleven is zelfs helemaal niks veranderd... Daar verdienen mannen nog altijd 7% meer dan vrouwen. Veel Nederlanders snappen er helemaal niks van... dat mensen deze winter een tripje naar de sneeuw willen maken. Blijkt uit een onderzoek waar het AD over schrijft. De helft vindt dan ook dat meer maatregelen nodig zijn... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En een gek verhaal uit Thailand. De politie daar vond deze maand meer dan 11 ton ketamine. Nooit eerder werd daar zoveel van die druk ontdekt. De minister van Justitie hartstikke trots. Daar gaf er zelfs een persconferentie over... En nu blijkt er toch iets anders in te zitten. Er is een foutje gemaakt bij het testen van het witte poeder. Bleek geen ketamine te zijn, maar waspoeder. Het weer, in het midden van het land regent het af en toe. Op andere plaatsen komt de zon er soms doorheen. Wordt vandaag een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Unbelievable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 Unbelievable Tell the soul. She can fight it out to the ground and stins Let's shout shout She can fight it on to the ground as things Let's shout shout She can fight out to the ground Close up to your soul If you do know that I want you. Lights out baby Dan